5 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft een noodtoestand uitgeroepen... in het grensgebied met Mexico. Dat doet hij om de muur langs de Mexicaanse grens te kunnen financieren. Het Huis van Afgevaardigden stemde vannacht in met het begrotingsakkoord... waarmee een nieuwe shutdown van de overheid werd voorkomen. Maar het akkoord geeft Trump lang niet genoeg geld... om zijn grote verkiezingsbelofte waar te maken... Met het uitroepen van de noodtoestand krijgt hij nu extra bevoegdheden om de muur alsnog te bouwen. PVV-leider Wilders wil van de politieke partij Denk af. Volgens hem komt de partij vooral op voor de Turkse belangen en het regime Erdogan. Met een grondwetswijziging wil hij ervoor zorgen dat mensen met een dubbele nationaliteit hun stem- en kiesrecht verliezen. Daarmee moet Denk volgens Wilders verdwijnen uit de Tweede Kamer, de gemeenteraden en de provinciale staten. Denkleider Kuzu zegt in een reactie dat de PVV zich steeds meer ontpopt... als een partij voor de vrijheidsbeperking. Over twee weken worden de resten van de Spaanse dictator Franco weggehaald... uit het grafmonument in Madrid. Plannen om hem daar weg te halen stuiten eerder op felle tegenstand van nabestaanden. De oude dictator werd in 1975 bijgezet in een door hemzelf ontworpen massagraf. Het weghalen van het stoffelijk overschot... was een verkiezingsbelofte van de Spaanse premier Sanchez... Noord- en Zuid-Korea willen graag samen de Olympische Spelen van 2032 organiseren. Dat hebben de twee landen laten weten aan het Internationaal Olympisch Comité. Het IOC juicht het initiatief van beide landen toe... en zegt dat het laat zien dat sportlanden kan verbroederen. De organisatie gaat de Korea's helpen bij het verder ontwikkelen van het plan. Het weer is droog en zonnig. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 17 in Limburg... Vannacht helder, temperatuur dicht bij het vriespunt. Morgen weer veel zon, in het noorden wat meer bewolking... en het wordt dan 10 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland zorgen ongelukken ook voor extra oponthoud. Op de A6 van Muiden naar Lelystad is de weg wel weer vrij... maar je hebt nog 20 minuten vertraging... tussen knooppunt Almere en Lelystad. En een aanrijding op de A7, Zaandam richting Horen...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 Vorige week op nummer drie, Max Sweet But Psycho op 2 hoort je Youngblood, 5 Seconds of Summer. En op nummer 1, Miley Cyrus en Mark Ronson En Nothing Breaks Like Heart. Of het op drie deze week hetzelfde is? Of misschien wordt het totaal veranderd? Daar kom je binnen nu en een uur achter. 20. nummer 20, gelijk een nieuwe plaat. Dat is ook gelijk de enige nieuwe plaat van deze week. Opnieuw binnen op nummer 20. Een 9075, een It's Not Living. Het klinkt in eerste instantie als een leuk liefdesliedje. Maar dat is het niet per se. of nou Eigenlijk helemaal niet.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 Gelijk een nieuwe binnenkomer in de lijst. Op nummer 20, die 9075 en It's Not Living. Wat staat deze week op 19 en op 18? 19!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 Overflowed. took it so far to keep you close, I was afraid to leave you on your own, I said I'd catch you if you fall, and if they laugh then fuck them all De hits op een rij in de top 20 If you love me para que lo dan Er gebeurt met deze plaat. Het gaat echt niet goed met David Geta. Bibi Rexa, J Balvin. En C. maar neem. Waarom niet? Vorige week stond ze op nummer 5. En deze week op 16. Flinke uh, gezakt. Dus snel verder naar 15 en 14. Laten we dit maar even vergeten. 15. No,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 I'm gonna taste that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 De lijst verdwenen is Bad Liar van Imagine Dragons. Stond vorige week op nummer 20. Moet Imagine Dragons dan verdrietig zijn? Nee, zeker niet. Ze staan nog gewoon op nummer 9. 9. Met Natural. Cause you're a natural I beat it, I Toch op jouw favoriete plaat van dit moment via de top 20nl Hey, this is Dan en Wayne from Imagine Dragons. and here is our single. In de top 20. You hold the line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 We are the youth. Caught until it bleeds out of wood without the peace. Facing a, a bit of the truth. Inside me I'm fading een rij. De top 20 met Jesse Sprikkelman. 8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 op nummer zes en op vijf zat Kelvin Harris en Reagan Bowman. Dit is Giants 5. the on your, table for your I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. I am trying to stand up on my shoulders.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 Someone say, Don't drink a potion. She kiss your neck with no emotion. When she's me. Onderzij in de top 20. Yeah. Hey, what's up, guys? I'm Justin Bieber. This is Cheryl. Thank you very nice. much. Hey, it's David, get up. Yes! Yeah. Today. Remember the words you told me. Love me till the day I die. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Mm. Takes one to no know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, you pushing, I'm pulling away, pulling away from you. I giving, I giving, I giving you take, giving you take, yeah. I about a hundred times So who even calling, baby? Nobody could save my place When you were looking at those changes Hope to God you see my face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 You on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it. We both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left. It's smoking. We both know it. Nothing, nothing, nothing gonna save us now With this broken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 Eindig met een plaat die misschien binnenkort wel in de lijst staat. Nothing but thieves. And you know me too well. Ik zeg tot volgende week.